Gert Kluik met het NOS Journaal. Een nieuw scheepsconvooi met pro-Palestijnse activisten... staat op het punt af te reizen naar de Gazastrook. De schepen, die nu nog in de haven van Barcelona zijn... hebben voedsel, water en medicijnen aan boord. Onder andere de Zweedse activist Greta Thunberg vaart mee. Zij was ook aan boord van een ander schip... dat in juni werd tegengehouden door Israël toen het op weg was naar Gaza. De opvarende, onder wie de Nederlandse kapitein... werden van boord gehaald en vastgezet. Nu wacht Thunberg dus een nieuwe poging. Vijf Vitesse-supporters uit Arnhem zijn aangehouden vanwege het gooien van vuurwerk... tijdens de eerste divisiewedstrijd RKC Waalwijk-Almere City. Vrijdag werd de jong PSV-Jong AZ ook twee keer onderbroken... nadat er vuurwerk op het veld was gegooid door aanhangers van Vitesse. Die zijn kwaad op de KNVB omdat hun club geen betaald voetbal meer mag spelen. Federale militairen en agenten zijn niet welkom in Chicago... zegt de burgemeester van de Amerikaanse stad... President Trump beweert dat democratisch bestuurde steden niet zijn opgewassen tegen criminelen, daklozen en illegalen. Mogelijk gaan de militairen komende week naar Chicago. De burgemeester zegt dat Trump de grootste bedreiging vormt voor de democratie in de VS. Twee honden van het ras American Bully XL hebben in een huis in Rotterdam de bewoner doodgebeten. De politie heeft de hond in de tuin van de woning doodgeschoten. De ene hond was van de man zelf, de andere van zijn kleindochter, meldt het AD. De boelie XL staat in Nederland op een lijst met risicohonden. Op tientallen plekken in Nederland waren er vannacht fietstochten... uit protest tegen het gebrek aan veiligheid op straat... met name voor vrouwen en meisjes. Aanleiding was de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit Opkoude. Het motto van de fietstochten in onderweer Amsterdam, Rotterdam en Groningen... was de nacht is ook van ons. Het weer vanmiddag hier naar een bui, het wordt 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht valt in het oosten nog wat regen. Morgenmiddag soms zon, ook enkele buien. Door 21 tot 23 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Zie raak je kwijt, en ik zei Vroeg voorbij, want de passie is bedaard.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 Like a spoon, no, we're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes out. Do not fear. Bring that bottle. I gonna forget it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 Case. yes i know you keep telling me that you love TV want come up flowing, glowing with electric guys. You dip to the dive, baby, you'll realize. Yeah. Baby, you'll see the is hot of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get, get, witty, witty, can't think, quitty, quitty. Stomp on a sneak when I hear a funk group. Blue play pop play. Follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. The groove is in the heart.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 As yes. Woo-hoo!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 Then you. second hand I'm blind When you started to ignore me Do you see I saw